En een deel van de huurlingen is op weg naar Moskou. Aanleiding voor de opstand is volgens Wagnerbaas Prigozhin de aanval door Rusland op een legerkamp van Wagner. Demonstranten zijn bij Tata Steel in velsen het terrein binnengedrongen. Activisten braken onder luid gejuich door de hekken. Zouden honderden activisten op het terrein zijn? De burgemeester had nog een noodverordening uitgevaardigd, maar de politie greep niet in. De actie van Greenpeace volgt op een massa-aangifte namens 1200 omwonenden tegen het staalbedrijf. Daarin eisen ze dat het bedrijf wat doet tegen de uitstoot van de schadelijke en kankerverwekkende stoffen. In de haven van Vlissingen is een lading van bijna 450 kilo cocaïne onderschept. De harddrugs, met een straatwaarde van ruim 33 miljoen euro, te verstopt tussen een lading bananen. Die was bestemd voor een bedrijf in Barendrecht, maar dat heeft volgens het OM waarschijnlijk niets te maken met de drugsmokkel.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 Het weer zonnig, alleen in het noorden wat wolkenvelden. Aan de Zeeuwse kust misschien wat mist. Met een zwakke westelijke wind wordt het 23 tot 28 graden. Morgen vooral landinwaarts een stuk warmer, dan kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar korte files die enkele minuten oponthoud opleveren. Zoals op de A10 bij Amsterdam Slotervaart.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 need someone. Help! When I was younger, so much younger than today, I never, I never needed anybody's help in any way. Now, but now these days are gone, I'm not so selfish, sure. Now I find a change my mind and open up the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 Dit is het zonnige ritme van ZFM. En wij zijn er. Goedemiddag Benno en goedemiddag luisteraars. Ja, goedemiddag Rob. Ja, je wilde net al wat zeggen, maar ik had de schuif nog even dicht. Ja, ja, ja. Het wordt allemaal keihard geregisseerd. Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Zo. Onze hoofdregisseur Rob Harre. Hoe is je week geweest, Benno? Ja, maar lekker. Lekker rustig. Ja, lekker in de tuin gewerkt en zo. Lekker in het zonnetje. Mooi, dat doe je goed. Ja, ja, ja. En net ben ik in het dorp geweest. Ik ben naar het museum geweest. Ja. En even naar de auto.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 Komt er uit dat samenstellen, dus een idee. En dat betekent dat ze een boek gaan schrijven over Lex Beels. En dat vind ik ontzettend leuk. Dat, dat, dat heeft toch wel weer, ja, een bepaalde dynamiek, Richard. Goedemorgen, middag. En voor de niet-kenners, wie is Lex Beels? Lex Beels is een heemstedenaar. Was een heemstedenaar. En die heeft een belangrijke rol gespeeld in de. 500cc serie wat later Formule 3 werd. Zo zeg ik het toch goed, goed Klopt, en, ja, klopt. Ja, ja. Staat er trouwens ook zo'n uh, Formule 3 auto binnen of niet? Ja, wat er staan er wel uh, drie of zo, dat uh, drie nou? of vier. Ja. Hoe hebben ze die binnengekregen of zijn het uh, nou, niet zo ja, grote machines? Nee, nee, nee, nee. Het is een, uh, het is eigenlijk een uh, een badkuip op wielen en uh, dus, uh, nou.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 De wereld Wereldbeetledag, uh, vandaar uh, uiteraard uh, helpen aan het begin. Ja, precies. Dat vond ik een mooie opening. Dat ja, toch? En gelukkig had jij hem bij je. Zeker. Uh, of single. En Zeker. <laughs> Even hey, uh, op dit moment uh, ja. activiteiten op het uh, circuit Zandvoort. Want we hebben race 1 van de DTM. Uh, ja. Die gaande is, we hebben nog uh, 25 minuten te racen. Oké, okay, en wie rijdt er op kop? Uh, ja, er staat men. Man, maar uh, man. Man. ja, men. Nummer 48. N Nummer 48 rijdt op kop... Uh, nou goed, uh, ja in het tweede uur komt uh, Chris Gotanes, uh, onze eigen. Zandvoortse uh, autosportfotograaf. En uh, Chris komt er een uurtje praten over zijn beroep en zijn belevenissen in de wereld van autosport. En ja, misschien kunnen we uh, Chris ook inzetten als analist uh, voor de DTM. Ook wel handig. Kijk, heel goed. Mm. Wij hebben er weinig verstand van, hè? Uh, dat maar, hoor je wel. Ja. <laughs> men staat vooraan. Ja, ja. Men staat Wie in. is dan Men? Ja, ja. ja. ja. hij rijdt Mercedes. Ja, hij, oh ja. ja, hij rijdt Mercedes. Ook dat weten we. Ja. Goed zo. Eerst maar eens muziek. Zullen we dat doen? Ja, zeker. Nou, heel veel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 En dit is echt bij Bleek en Berg. Dat is bij die hockeyvelden. Oké. Okay. Ja, dus dat echt zonkort aan hè? Ja. Hemelsbreed zit dat er ongeveer drie kilometer van elkaar af. Oké, oké. Dus bij de Bergweg eigenlijk. Ja, uh, ja, ja. Ingang ja. Berg. Bij, bij de, de hockeyclub Bloemen. Ja, ja, ja, ja. ja. Oké. Okay, um, uh, ja. Acht kilometer en je hebt hem weer kriskras uh, door de duinen uitgezet. Ja. <laughs>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 Ja, dat kan ik niet helemaal uitleggen, maar ik word er heel gelukkig van. Ja, zeker als je door bospaantjes en landweggetjes loopt... waar ja. verder niemand is. Dat, ja. uh, dat is wel heel fijn. Ja. Ja, ja. Ja, dat heb ik ook laatst in uh, Zuid-Limburg ervaren. Dat was oh, heel leuk. Ja, Zo'n prachtige omgeving. Zeker, zeker. zeker. Robby, wat heb je voor ons klaarstaan? Nou, thuisdaan? een plaat uit de jaren tachtig. En ah. dat verbaast je natuurlijk niks hè, nee. bij mij. We gaan een uh, single draaien van de uh, Pointer Sisters. Hier Komt is uh, Odamedic.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 Dat waren de Pointer Sisters en uh, Ja, Benno die gaat even kijken wat het weer uh, de komende dagen gaat doen. Heb je goed nieuws, uh, Benno? Uh, nou, het is maar net wat je goed nieuws noemt. Uh. Uh, lekkere, warme temperatuur. Ja, morgen, morgen is het uh, 28 graden hier in Zandvoort. En met een UV van 7, dus smeer je in. 90% kans op zon. Met een zuidoostenwind van 2 bovoort. Dus dat is eigenlijk windstil.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 Um, het is natuurlijk wel uh, even lekker nat worden. Vanaf uh, wanneer begint die ellende, zei je? Eens uh, dus even kijken, vanaf woensdag. Woensdag, aanstaande woensdag 28 juni. Dan uh, verwacht men 2 mm regen. Maxima, maximaal temperatuur van 22 graden. Met een windje van 4 boven woord. En ik heb uh, volgende week zondag een uh, strandfeestje. Nou, dan, dan zou ik zeggen, neem je parapluutje maar mee. Nou, wel lekker is dat. Want uh, 4 <laughs> mm regen. Maar goed, zijn maar verwachtingen. Dus het kan nog van alles gebeuren. Wat dat betreft... hebben we geen controle over het weer. En dat is een leuk bruggetje, heb ik zelf gezorgd. Naar de blok van... Richard Buitenhek. Dank wel ook... trouwens... voor het weer. Ja, uh, we oh, sluiten ja. hem even af. Oh, ook uh, naar te lezen op onze... eigen ZFM app. Dus downloaden wij even. En dan blijf je op de hoogte. Ja, ja inderdaad de controleur. ja En de Richard Buitenhek die uh, nog steeds bij ons is. Richard, je schrijft... Re regelmatig blogs Waarom eigenlijk?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 Ja, wat is daar de functie van? Hè? Dat wij als mensen zo in elkaar zitten... dat we dus die belemmerende overtuiging ons hele leven meenemen. Ja. Nou, daar kun, daar kun je nog een hele uitzending aan wijden waarom, waarom dat is. Dan zal ik nu verder niet, nu niet uh, nee. uitwijden. Dan kunnen mensen bij jou, bij jou mee contact opnemen, denk ik dan. Ja, ja, ja, ja, dat, is, uh, ja. ja maar dat is ook wel een heel interessant. Bijna filosofische discussie van ja, waarom zitten we zo in elkaar als mensen.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 Ik ga daar in een huisje zitten en ja. ik uh, ga er op de fiets in toe bij wijze van spreken. En, dat... ja. en weet je wat ook zo ontzettend belangrijk is, Benno? Ja. Heel veel mensen die dus last hebben van blemno overtuiging zoals de controleur... die veroordelen zichzelf erover. Oh, nee. oké. Okay. Dus ik, ze ik, weten het wel. Nou ja, ze, ze veroordelen uh, hun eigen gedrag. Nee. Weet je, dat ze, dat ze bijvoorbeeld ziek worden of dat ze zo zenuwachtig worden of dat ze...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 En hij heeft nu, Rob, een heel fijn plaatje. Ja, we gaan op vakantie. En we gaan niet naar Epe in dit geval. Maar ah, okay, yeah. uh, nee, naar, uh, naar Spanje. Ja, Holiday oh. al, al in Spain. Hier is uh, de single van uh, The Country Crows.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 Made. Take a holiday in Spain En dan hoor je het hè, van de Country Crows, dan gaan we toch weer met het vliegtuig. In dit geval naar Spanje toe, de Holiday in Spain, wat een lekkere plaats. En die kennen we natuurlijk nog wel van de uitvoering samen met Bluff. Ja, ja dat was leuk. Heel goed. Ja. Zeker, nou we hebben Richard vanmiddag te gast. Ja.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 Nee, ze, ze, ze dronken een karaf koelhelder duimwater eh, uit de pomp. En eh, dat, zo kwam hij op het idee om dat water uiteindelijk... Eh, vanuit de duinen naar Amsterdam te brengen. Omdat daar was het één grote kolerenzooi. Eh, chaos als het ging om in ieder geval drinkwater...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 Ze hebben daar ook zelfs een boekje over geschreven. Iets, ja. Iemand heeft dat gedaan. Nou, ja. uh, dat is een behoorlijk dik boek. Oh ja, okay. oh, jij kent dat ja. boek? Ja, ik heb het. Ja, oh, je hebt het zelfs. Ja. Okay. Ja, dat is ja, een leuk ja. boek trouwens, echt, ja? uh, echt aan te raden. Oké, okay. Want uh, ja, ik heb dan met vrijwilligers uh, in de waterleidingduinen duinen gewerkt om uh, bijvoorbeeld uh, om te maaien, uh, oh, natte en natte uh, duinverlijntjes. Maar ook om uh, bunkers uh, dicht te maken voor de vleermuizen. Zodat hmm. alleen vleermuizen naar binnen konden en geen mensen.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 Onder meer de ADAC. En uh, ja, daarover horen we straks uh, vast meer van uh, Chris Schot Schotanus. Ja, zeker, zeker. Want die hebben we? Uh, ja, en ik op volgende Zo uur. Zo rond uh, kwart voor vier, hè? Ja, zoiets, ja. Oké. Okay. Um, nou, we gaan naar plaat draaien. Ja, lekker. Lekker zomers. Hier is uh, Enrique Iglesias. Enrique Iglesias. Te pido mil disculpas. Es que mereces una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 Llevar por la música y la emoción. Y se me salió en la mano duda esta situación. Pero yo quería contigo y terminé con ella. La romancé y llegaba mambo botella. ¿Qué culpa tengo yo que ella también sea bella? Me marrio el humo de la juca y la champaña que. es que me pasé. Antes se nos olvido es que me pas